Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Het aantal slachtoffers, afgelopen oud en nieuw, is gedaald. Bij de vorige jaarwisseling raakte ruim 1200 mensen gewond. In dit jaar zijn het er iets minder, zegt Veiligheid NL. Het gaat over 1162 slachtoffers dit jaar. En als we dan wat specifieker kijken, dan is het op de spoedeisende hulp hetzelfde gebleven. En is het wat gedaald op de huisartsen spoedposten. Ja, een lichte daling dus. Er raakt wel meer jongeren en ook kinderen gewond door ongelukken met vuurwerk. Veiligheid NL is dus voorzichtig positief, maar ook kritisch. Ja, beperkt goed nieuws. Hè? Je kunt je afvragen of het nog steeds acceptabel is dat er uh, toch ruim 1100 mensen... Uh mensen gewond raken in twee dagen in het jaar. En je moet dan ook vaak denken aan ernstig letsel. Hè? Dus amputaties, brandwonden. Ja, is dat het waard? De meeste mensen die in het ziekenhuis of bij de huisartsenpost kwamen... tijdens de jaarwisseling hadden verwondingen aan hun oog. En het hing al een tijdje in de lucht. Maar nu is het dan echt officieel. De Canadese premier Justin Trudeau houdt ermee op. Een uurtje geleden kondigde hij zijn vertrek aan... als leider van de liberale partij. Trudeau blijft wel premier tot er een nieuwe opvolger is. Hij is al negen jaar aan de macht in Canada... Binnen zijn eigen partij klonken al geluiden dat het tijd werd om te vertrekken. Trudeau's populariteit daalde al sterk, onder meer door de fors gestegen prijzen in Canada. Het waait flink. Aan de kust zijn er windstoten van 100 km per uur. Maar ook in het midden van het land kan de wind ervoor zorgen dat bomen omwaaien. En dat gaat nog wel even door, zegt onze weervrouw Willemijn Houbert. Die windstoten houden tot laat in de avond aan. Met name in het Waddengebied. Want vanuit het zuiden gaat het langzamerhand rustiger worden. Althans qua windstoten in elk geval. Want het blijft voorlopig flink doorwaaien. Maar we mogen dan geen storm meer noemen. Want de windkracht 9 halen we uiteindelijk niet meer. En in een bos in Brabant zijn zeker 100 kerstbomen gedumpt. In sommige zitten zelfs nog lichtjes in versiering. De boswachter noemt het een asociale actie. En volgens hem kost het veel geld om de bomen op te ruimen. Twee dagen na de kerst hebben ze die naartoe gebracht. Ja, dat is een ondernemer geweest hè, met zoveel bomen. Dat is niet eh, privé mensen die dat doen. En wie denkt dat het weinig kwaad kan om een dennenboom in het bos achter te laten... die heeft het volgens de beheerders van het Brabants landschap helemaal mis. Want het duurt zo'n tien jaar voordat een dennenboom is afgebroken. Het weer en nog, de trekken dus flinke buien over met kans op flinke windstoten. Langs de kust is het nog steeds stormachtig. Vanavond komt het af tot een graad of vijf. Morgen opnieuw een wisselvallige dag met kans op hagel. Het wordt dan ongeveer vijf graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeers dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het verkeer heeft op verschillende plekken hinder van de harde wind. Ongelukken veroorzaken nu de meeste vertraging, met name rond Amsterdam. Op de A10 staat het bijvoorbeeld vast op de ring Zuid richting Utrecht. Tussen Amsterdam Bos en Lommer en knooppunt Watergraafsmeer een half uur vertraging. En rijd je op de ring West richting Zaandam... dan heb je tussen Amsterdam Slotervaart en knooppunt Koenplein 50 minuten oponthoud. Ook staat het vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 ruim 50 minuten oponthoud door een ongeluk op de A10. Rijd je op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, dan heb je tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe meer maar liefst 20 minuten vertraging. En ook file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velsen ruim 5 minuten oponthoud...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 Uitzending met een nummer van Nuland. Het is afkomstig van het album The Silent Language. En het nummer dat heet Morning Sun. Die hij ook als single als zodanig heeft uitgebracht. Het is een bijzondere alternative van hem, Want we kijken een beetje terug wat 2024 muzikaal heeft voortgebracht. Zo is 2024 toch wel behoorlijk wat muzikaal gezien een Nederlandstalig jaar. Voorbeeld ervan is Jit die Nederlandstalige R&B maakt.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 the drum. Think of our dreams. achter elkaar... ...namelijk Van Jit... ...die eh, natuurlijk eerder dit jaar... ...bijvoorbeeld debuteerde... ...met haar nummer Droogje Tranen... ...daarachter Losse Jos met Geen Verkleeffeestje... ...en die... ...werd dan weer gevolgd... ...op zijn beurt door Sue Willems... ...met Gereserveerd... ...een EP die ze dus... eerder dit jaar heeft uitgebracht... ...namelijk Koudwatervrees... ...en waar eigenlijk best wel taalkundige... ...doorkijkjes in te horen zijn... En bovendien, Jules is ook bij ons in de studio geweest Voor wie dat ook geldt is van Niels Buis. Want hij presenteerde ook zijn debuutmateriaal in de vorm van een album. En dat album heet The Lowlands. In juni van dit jaar is hij bij ons geweest. En daar nam hij min of meer eigenlijk een voorschot op alles wat toen nog moest komen. En wat zou je dan denken? Is dit uh, nieuw? Ja, dit is nieuw. En ik weet dat uh, de gast die hier tegenover mij uh, zit, dat is de heer N. Buis. En die weet meteen uh, dat dit uh, de nieuwe van Blanco is. Ja, zeker weten Jaap. <laughs> uh, goedenavond Niels, uh, want uh, jij bent uh, deel drie van, uh, van deze bijzondere maand uh, in, uh, in onze radioprogramma. Ja, het andere geluid van Volendam is... Uh, Centraal in de maand juni. Ja, blij dat je er zoveel rugbaarheid aan geeft. Ja, want ik denk, uh, het kwam nu in één keer zo uit. Uh, het begon met, uh, met Lucie Fabienne. En ja, nou eigenlijk met uh, Fast Countenance. En daarvoor had ik uh, Lucie Fabienne uh, ook al meteen op 6 juni uh, staan. Zo ben ik ook bij jou gekomen. En jij zegt, nou, doe mij maar de 20ste. Ja. Ja. Ja, er komt een hoop nieuw materiaal uit. ja Dan wil je dat natuurlijk ja. altijd graag even bespreken en laten zien. Ja, dat, uh, dat was de twintigste. En dan als klap op de vuurpijlen hebben we volgende week een 3 voor 12 Noorderhond vloedgolf. En dat zijn ook bekende van je. Eigenlijk ook wel goede vrienden. Ja, zeker weten goede vrienden. Ja. Ja, Lorem Ipsum. Dus uh, ja, die komen dan. Uh, dus volgende week hebben we er nog één. Hm. En dan sluiten we de maand helemaal, uh, volgens mij, een beetje in stijl af. Um, goed, even over jou. Want, je, want uh, jij hebt op uh, kaas Pop Edam gestaan. Dat is op het uh, Piers Songwriters Guild. Uh, die zaterdag heb je ook uh, gewoon dat materiaal laten horen... wat uh, ook dan nog uitgebracht moet gaan worden. Uh, ja, uh, zowel platen als ja, singles die al zijn uitgekomen. Mm. Ja, het zijn er nu inmiddels twee... Uh, maar ook uh, nummers die nog op het album komen. En zelfs al wat uh, nieuw geschreven materiaal voor wellicht volgende releases. Want ja, ik vind altijd zo'n Songwriters Guild... Ja, dan wil je toch ook altijd wel nieuwe dingen proberen. Ja, want ik zag uh, een tijdje terug... heb jij ook op uh, zo'n avond wat, uh, wat het Songwriters Guild altijd doet in de piers. Elke uh, laatste vrijdag geloof ik van de maand. Er is alleen eentje overgeslagen. En Dat was de laatste keer omdat we toen uh, kaaspop uh, hadden op die zaterdag. Uh, maar uh, toen was jij er ook. En daar heb jij al uh, even standproef draaien, geloof ik. Hè? Met, dat, uh, met, uh, met een aantal dingen. Toch? Of niet? Ja, zeker. Bij LP Songwriters Guild. Kijk, het is, uh, ik vind een Songwriters Guild... Dat is, uh, daar laat je nieuw geschreven platen horen. Want ja, ja. dat is eigenlijk de, de, het werkschuurtje, als ja. het ware. Ja. Daar uh, kijk je wat het publiek vindt van je plaat. En uh, daar geven uh, mede-songwriters... Uh, uh, goede feedback. Ja. En dat uh, doe je bijna elke maand, of niet? Ja, ik kom er als ik, als ik niks anders te doen heb, ga ik heen. Ja. Uh, want het is ook een, een toch best een langlopend gilde, heb ik al begrepen. Om even eerst. netjes te zeggen. De, het staat ervoor. Guild is gilde in, in dit geval. Ja. Uh, wat ik uh, begrepen heb, sinds 2010, 12, zo'n beetje. Is dat een beetje ontstaan, dat, uh... Ja, klopt. Ze hebben ook al een uh, compilatie studie een keer uitgebracht. En, uh, maar ik zit er nog maar twee jaar bij, dus ik sta daar niet op. Dus nee. ik zit, Frank, al... Uh, als je dit luistert, uh, <laughs> dan uh, pork je om uh, een nieuwe poging daartoe uh, te doen. Ja, uh, een nieuwe mixtape eventjes ja. ja, want uh, er loopt toch alweer weer wat... Heel nieuw talent rond. N Precies. Uh, een ervan was uh, twee weken terug hier uh, bij ons in de studio. Dat is Lucy Fabienne. ja. Ja, nou, uh, ik heb ook wel uh, Storm Snoek. Ik weet niet of je die naam hebt ja, gehoord. Ja, die heb ik uh, gesproken op uh, Kaasbop. Dus dat is uh, 17, is die jongen toch? Ja, ja. Hij um, heeft nu een band, maar dat is meer een band. Coverwerk. Een koffer -coverwerk. Maar solo, wat hij daar al schrijft op zo'n leeftijd. Ja. kan een grote naam worden. Dat, uh, dat denk je wel, in ieder geval. Dat zie ik wel. Ja. Uh, even over uh, Saai Hollywood. Want uh, dat was vorig jaar een beetje de aanleiding. Hè? Want, uh, ja. Wat is daar nou uiteindelijk van die band geworden? Ik hoorde daar een aantal verhalen over. En ik denk, nou, dan kan ik het beter aan de, een van de, de mensen zelf... die uh, onderdeel is van... Die band. Ja, Psy Hollywood is nog steeds mijn band. Ik ben er nog steeds super trots op. Ja. Uh, we zijn niet uit elkaar. We hebben slechts een pauze. Ja. Want ja, uh, ja, met vier man uh, steeds dezelfde kant op willen is moeilijk. Hè? Iedereen leidt ook zijn eigen levens. En ik ben nu bezig met dit solo project. Ja. Dus dat uh, geniet nu even mijn voorrang. Ja. Um, maar uh, wij hebben nog uh, materiaal liggen waar ik heel blij mee ben. Ja. En er zijn plannen om dat in de winter wel te gaan opnemen. Dus wie weet volgend jaar een uh, lichte comeback. Ja, Oké, okay, dus, dus het is nog niet helemaal... Uh, nee, het is nog niet helemaal, maar nee. we hebben, omdat we er ook geen haast bij hebben. Nee, oké. Okay, dus Kijk, het is, uh, als het komt, dan komt het. En als het niet komt, dan komt het een andere keer. Ja, uh, slapend bestaan eigenlijk in dit, uh, dit hele opzicht. Ja. Ja. Ja. Um, dan even over jou, want uh, ja, jij hebt uh, zoveel materiaal en uh, dat uh, ziet uh, nu op een gegeven moment allemaal een beetje het levenslicht, heb ik een beetje het idee. Nou ja, je kan het niet op de kast laten liggen <laughs> natuurlijk. <laughs> nee, nee uh, Learning Still die hadden we een tijdje terug, uh, maar Arcadia dat is sinds vorige week de tweede single. Ja. ja. Um, even over Arcadia, waar, waar gaat die uh, song over, want je gaat hem straks uh, natuurlijk ook spelen. Nou ja, ik, uh, ik werk in Monnikedam ja en uh, dus dan elke dag voorin uh, zit met de bus uh, tussenval naar Monkendam. Ja. ja en dan zie je dat Katwouder dat weiland ja dat vind ik gewoon prachtig prachtig uitzicht ja. en uh, ja dan, dan denk je aan dingen dan ga je dagdromen en uiteindelijk door, door dat landschap door die dagdromen die daaruit zijn voortgekomen daar is het nummer uit ontstaan uiteindelijk ja en het is wel leuk om te benoemen dat ik uh, heel binnenkort, ik denk, volgende week een uh, kleine lyric video ga uitbrengen voor um, uh, Arcadia. Wat ook een soort van ode is aan dat landschap. Aha, dus uh, we kunnen dus ook een beeld uh, erbij uh, ja. zien. Dat uh, zo. Uh, die ga jij niet al, uh, uh, helemaal alleen eenstemmig, want er is een buurvrouw naast. Die, uh, die, ja, gaat op, die gaat daar ook op... Uh, uh, want dat is Geranne Typ. Ik zeg je na nou voornaam goed, ja, hè? Ja, helemaal ja, ja, uh, Even over jou, want uh, jij bent met hem uh, nu uh, meegekomen. Maar uh, zingen, is dat een beetje jouw ding uh, in dan? Ja, dat is ook zeker mijn ding. Ja. Maar uh, zelf songschrijven, dat doe je dan weer niet? Uh, nee. Nee. nee, dat is me al door heel veel mensen steeds uh, verteld dat ik dat ik moet gaan doen. Maar ja, uh, ja ik weet niet. Is het een ik vind het beetje.? Dat vind ik nee? nog niet. Nee. nee. Dus ik doe vooral. Uh, Komt top. nog wel. Ja. <laughs> uh, maar waar ken jij hem van? Ook gewoon uh, van het uh, van muziek maken, zo'n beetje? Ja. ja. ja. Uh, nu, mag jij, uh, nu doe jij mee, maar is het de bedoeling dat jij misschien meer op meer uh, werk van hem uh, te horen bent, of niet? Dat weet ik niet. Ik sta nu op twee... twee. Ja, twee nummers die gaan we alle twee vandaag spelen. Ja. Eentje, dat wordt uh, een albumplaat. Ja, nog. Ja. En uh, ja, wie weet in de toekomst uh, zullen daar hoogstwaarschijnlijk... Uh, als, ik, uh, als ik zoveel mazzel heb, uh, dan zullen daar nog wel uh, verdere samenwerkingen uitkomen. oké. Oké. Nu is het tijd uh, voor het eerste live blokje van uh, Niels Buis. Want die hebben we vanavond in de studio. En dat is ook meteen de eerste single die hij uh, gereleased heeft onder zijn eigen naam. En dat nummer dat heet... Learning still. Fall in love five times a day. This time I know it's true. When you went, the feeling stayed. De eerste en dan hebben we natuurlijk ook nog een tweede nummer. En uh, dat is het nummer wat je nu gaat horen. En dat nummer dat heet Lonely Farm. Tevens uh, de volgende single. Kijk, dat bedoel ik dus. Mm -hmm. De kop is eraf. Um, inmiddels staan ze klaar wat uh, betreft het uh, optreden hier bij ons uh, voor de tweede keer. En dit keer doet Geranne ook mee... En dat heeft alles te maken met de, de single die nu gaat horen in een iets wat ander jasje. En hij heeft, Niels Buijs, dit uitgevoerd in het winkeltje. En wat dat is, dat ga ik je straks wel vertellen. Maar eerst, hier is de, single, de huidige single Arcadia. Oh, I saw the end Remember singing in our kitchen You guessed me right A place I visit every night visit every night dat tot het laatste toontje uit de akoestische gitaar is gewrongen. Dat hebben we vorige week ook gedaan bij Vast Countenance. Een band die inmiddels alweer twee, wat zeg ik, 25 jaar bestaat. Twee decennia, tweeënhalve decennia. ja, Inmiddels standen, uh, 1999 zijn ze in 1999 begonnen. Vorige week waren ze hier. En nu uh, staat Niels Buis uh, bij ons in de studio. En het tweede nummer van dit tweede blokje heet A Blizzard. Well, there's a blizzard raging outside And I can't seem to find a reason To go out there and give my best Only to escape the loneliness that holds up in here. And stand to find hell's pouring down The tiles on my kitchen floor They're mocking me Can't take no more rest Reach to stick the Sound bar with an empty chair The bar made a Is string But where do you reckon the casino? De tweede van. Uh, wat zeg ik? Het tweede nummer van het tweede blokje. Dus in totaal hebben we er al vier gehad. Wij uh, gaan uh, zo dadelijk uh, natuurlijk nog even verder uh, praten. Tegenover mij moet ik zeggen, zitten Niels en Geran. Die zitten nu tegenover mij. Um, eerst uh, de vraag, Niels. Want ik uh, kwam zaterdag in, uh, in Volendam. om bij de EP Release Show uh, te zijn. Waarop ik de heer Jacob D. Edward trof. En die zei: Ja, we zijn een beetje te vroeg. We gaan wel even naar het winkeltje. Ik zeg, ja, maar is het winkeltje dan? Dat uh, zit dan vlak bij de piers. Dat is een kroeg. Ja, dat is een, uh, het legendarische uh, bruine uh, café van Vollnam, hè? Ja? Het winkeltje. Het winkeltje. Ja, en omdat het ook niet op de dijk zit, en nog even in dat steegje <laughs> ja. naast de PX, dan ja. voelt het gewoon net als een buurtcafé. Ja, nou, dat was het ook wel. Want uh, het, uh, het zat, uh, ik zal niet zeggen dat het stamvol was, maar het uh, was wel uh, redelijk vol en bezet. Uh, geheel. En daar heb jij ook, je, is de, je hebt ook uh, daar ook Kedia, geloof ik laten horen. Ja, daar hebben we vorige week uh, de single release uh, gevierd. Ja. Ja, en omdat het gewoon, uh, omdat ik er heel graag kom. Ja. Het is een heel fijn café voor mij. En uh, omdat ik de mensen die hier komen goed ken. En uh, mijn vrienden zitten er ook <laughs> graag. Dus als, ik, dan, als we het daar doen, dan weet ik dat het gewoon super gezellig wordt. Ja. En dat was het uiteindelijk ook. Ja. Uh, het is uh, gewoon, uh, als je twee keer uit de deur valt... dan uh, knal je met, je met je hoofd tegen de muur van de piers aan. Ja, ja. Dat is, uh, je gaat zo uh, de px zien. <laughs> ja. um, maar uh, dan even over, over uh, dat. We, ja, we hebben het uh, al een weken over het andere geluid van Volendam. Um, want uh, we merken gewoon dat dat behoorlijk... Uh, ja, dat, er, dat er sprake is van een... ja. Muziek zien. Het alternatieve muziek zien van Volendam. Serieus. Ja, het is gewoon... Volendam staat bekend om Jan Smit en de 3 as en nog van vroeger de Cats en de Beest Din. Ja. En uh, ja, Nick en Simon. Uh, ja, weet je... Iedereen kan waarschijnlijk wel begrijpen... dat als je uh, als jong persoon uh, muziek gaat luisteren... en in een bandje gaat spelen... dus voornamelijk wel rockmuziek. Ja. Popmuziek. Die luisteren niet zo snel naar Jan Smit en de 3 as Nee. He, en, en niks ten slechte van die uh, artiesten. Maar ja. ja, wij willen het gewoon anders en uh, wij, doen, wij gaan onze eigen weg. En ook, ook als je kijkt naar de artiesten die jij net benoemd hebt, die zichzelf scharen onder dat uh, thema, zoals uh, Alaska en, hmm. en, uh, en Lorem Ipsum, hmm. uh, ja, Saralu, mijn band, en hmm. ik nu solo, ja. en, en nog noem, noem maar op, Paul ja. Bond, PM Bond. Ja. Ja, Iedereen doet gewoon zijn eigen ding. En dat hoeft ook niet op elkaar te lijken. Dus dat is ook niet één genre. Dat is gewoon de eigenwijsheid die wij hebben om ons eigen weg te gaan. En het lef wat wij hebben om, uh, om het uit te brengen. Om het uh, op plaat te zetten als het ware. Ja, uh, eigenwijsheid. Daar zei je even buiten de uitzending ook iets over. Uh, moeten we uh, als mensen een klein beetje in de positieve zin van het woord eigenwijs zijn? Ja, een beetje eigenwijs zijn moet dan wel kunnen tegenwoordig. Ja. Dat maakt een mens mens. Ja, uh, dus ook uh, op uh, de bek gaan en uh, daarvan leren. Want, uh, ja, dat ja, hoort er ook bij. Ja. Uh, zit dat ook met, uh, een beetje verpakt in Learning still, eigenlijk? Uh, alleen dat gaat een beetje meer over het, uh, het doorworstelen uh, van platenbak, heb ik soms wel eens een beetje het idee. Ja, ook. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja. ja want uh, heb je dan wel eens een keer uh, je neus gestoten in een platenwinkel... en je denkt, nou, dit is toch ook zwaar? Ja. Uh, ja. knudden, dat je er met iets thuis komt en dat je denkt van, nou... Want dat is denk ik ook een beetje uh, de van nou, Ik moet van eerlijk praat. zeggen, ik denk dat platen tegenwoordig te veel geld kosten om me dat te laten gebeuren. Ja? <laughs> ik koop ze niet meer omdat ik denk, ah, leuke cover weet je. Meestal nee? ken ik het al wel en ik denk, ik weet dat deze artiest goed is. En dan, ik koop ook vaak tegenwoordig veel nieuwe platen. Dus ja? als er iets nieuws uitkomt en ik ben heel nieuwsgierig, dan koop ik het. Ja is niet meer dat ik... Ja, kijk, de classics, die heb ik al thuis. Dus ik, ik zie mezelf niet meer zo vaak door de tweedehandsbak heen uh, nee graaien. Maar uh, waar haal jij dan uh, zo'n beetje wat jij leuk vindt vandaan? Uh, is dat op streamingsdiensten of wat dan ook? Of laat ik het gewoon netjes zeggen... want ik ben ook een van die, uh, van die uh, mannen die op, uh, op de maandagavond tussen 7 en 8 zit in te prikken bij uh, Roy de Smet? Ja, wel. En uh, ik krijg ook nog veilig wel vaak uh, tips van Roy... die mm -hmm. ik ook altijd uh, wel kan, zeer kan waarderen. Mm -hmm. Maar ik luister ook gewoon veel naar uh, streaming services en uh, ik uh, koop ook wel platen, hoor. Als ik het goed vind, dan, uh, dan wil ik het hebben en dan koop ik het. Mm -hmm. Maar tegenwoordig, uh, voornamelijk uit Amerika... komt nu gewoon een hele stroom met countrymuziek en... Uh, Americana-muziek. En dat vind ik gewoon geweldig. Ja, want dat is ook een beetje... wat ik uh, bij, bij jou een beetje tussendoor hoor. In uh, die stijl. Ja, dat, daar ben ik blij om. Want dat is ja. wel op dit moment... Uh, 95% van wat ik luister. Ja. Uh, uh, wa, wat uh, trekt jou aan in Americana? Wat, uh, wat vind jij daar zo mooi aan? In, uh... nou, ik hou gewoon van die violen. Dat vind ik gewoon prachtig. En die akoestische gitaar. En meestal... Ik vind gewoon dat het... Uh, ja... Dit is heel plat, maar ja. mensen zeggen altijd van uh, dat de country plaat, dat de klassieke countryplaat, je vrouw gaat bij je weg, je hond is weggelopen, en uh, je band is lek, als het ware. Ja. Waren. ja. Uh, Geweldige thema's. Ja? En uh, vaak houden ze ook uh, erg van een borrel. En dat is ook in die nummers terug te horen. Ja. En wat je dan ook hebt met die nummers... is dat je er vaak goed een borrel op kunt drinken. Ja. En ja, dat kan ik in muziek gewoon ook heel erg waarderen. Is, is het een beetje je, jezelf in, uh, in dat soort dingen ver kunnen verliezen? Is dat, het, uh, is dat het dan ook? In de, in de verhalen die, uh, die Amerikanen en misschien ook country... en ja. ook misschien blues... want daar zit het ook in. Ja, nou, misschien, misschien kan ik me wel gewoon heel goed vinden in de thematiek. Ja. En uh, daarnaast zou ik gewoon heel erg van de muziek. Ja, uh, maar loop jij dan ook zo door Volendam van... hier kan ik uh, misschien uh, wat over schrijven? Of, of niet alleen per se in Volendam zijn... maar dat kan natuurlijk ook ergens anders. Nou, ik ben niet iemand die zoekt naar een verhaal. Nee? Het komt meestal. Ja? Ik had een keer, uh, was een documentaire aan het kijken... en toen zei uh, Bob Seeger, die naam ken je misschien wel... Ja. die zei van... Uh, inspiratie, dat, dat moet je niet op zitten wachten inspiratie dat, uh, dat vindt jou als je aan het werk bent. Ja. Dus als je gaat zitten, ik ga zitten en ik ga eraan werken. Ja. En ja, dan komen er heel veel slechte dingen uit en uiteindelijk vinden gelukkig ook een aantal goede dingen. Die vinden je. Ja. Uh, maar slechte dingen of slechte ideeën of wat dan ook, ja. die skip je meestal. Ja. Of ja. Ik, ja, meestal schrijf ik het wel af. Ja. En als ik het niet goed vind, dan laat ik het. En af en toe heb ik ook wel eens: oh, kom ik erop terug en denk, nou, misschien waren het twee zinnen die erin staan wel goed. Ja. Of misschien was de melodie goed, maar heeft het een betere tekst nodig? Ja, ja, ja. Dus, dus dat, uh, is, dat blijft dus uh, een uh, bepaalde werking uh, houden in dat, in dat opzicht. Uh, we gaan uh, nu weer even over tot de orde van de dag. En dat is dat er iemand staat, klaar staat. En dat is Niels Buis. En hij laat nog twee nummers horen. En de eerste van dit laatste blokje van twee heet Icarus, The Just another Saturday here. You spun your life over. Got the cover, you can't fill her up. Look at the cost of gas, those numbers are over the moon. Down to boulevard another soul search and in nothing, it's all over the news.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 De mythische figuur Icarus werd hier metaforisch eigenlijk min of meer gebracht... door Niels Buis. Met, uh, met dat nummer wat hij uh, net heeft uh, laten horen. Want je moet even goed naar de tekst luisteren... en dan zitten daar vol mee met metaforen uh, in de richting van dat hele verhaal... wat we kennen uit de Griekse mythologie. En dat is denk ik uh, in het kort wel een beetje de strekking van het verhaal. Of zit ik er heel ver naast? Nee... Dat uh, wordt uh, niet ontkend. Nou, dan zit ik, dan zit ik redelijk goed. Uh, de laatste, uh, dat, vond ik al, uh, ja, dat, dat viel mij eigenlijk ook op... toen ik twee weken terug uh, bij de... wat zeg ik, het is alweer bijna drie weken geleden... dat ik uh, bij Kaaspop in Edam was... En daar hebben ze onder de speeltoren een eigen podium. De Piers Songwriters Guild. En dat komt dan in de plaats van de avond die ze dan hebben. Uh, de laatste vrijdag van de avond is dat meestal. Maar nu uh, was dat, viel het een beetje samen met Kaaspop. En daar heeft Niels Buis dit volgende nummer uh, laten horen. En dat was ook meteen een nummer wat uh, meteen bij mij binnenkwam. En dat nummer dat heet Fake Fun. En die ga je nu horen. Ja, hier zullen ze nog wel langer op moeten wachten op deze... Dat denk ik ook. I can't tell it to stop. It's always there. A life minor changes. It's fake fun when you're always wasted. zit er enorm in dit uh, nummer. Uh, we moeten nog even een tijdje wachten voordat dat uh, ooit uitgebracht wordt, maar uh, ja, uh, ik ben geduldig. Dus, uh, dus het kan nog uh, zomaar ergens uh, verschijnen. Goed, uh, over websites gesproken, want uh, ja, Arcadia die heb ik gemist, dus ja, dan moet ik weer een achterdeurtje gaan gebruiken weer voor, uh, voor, voor jouw single, uh, Niels. Dus ja, dan, uh, dan gaat hij wel uh, weer uh, aan het eind van, uh, van de rit, uh, komt hij weer in een uh, maart. Dat verdient de single ook. Beste releases van de komende maand in ieder geval. <lacht> <lacht> dus dat is nummer twee in ieder geval. Uh, en met twee uh, re beste releases op zakken moeten ze toch wel een beetje in heel verstand een beetje gaan wakker worden, denk ik eerlijk gezegd. Ja, dat denk ik ook. <lacht> <lacht> uh, goed, uh, allereerst, uh, dit is totaal anders dan vorig jaar met, uh, met Sai Hollywood, mm. want... Nu uh, is het een beetje de pen, de vulpen die je zelf naar je eigen hand uh, kon zetten, denk ik, of niet? Ja, nu is het echt van mij. Ja, um, Amerikanen, daar hebben we het een beetje over gehad over de stijl, uh, wat, wat je, uh, waarom je het aantrekt. Maar zijn er nog ook allerlei uh, andere uh, ja, muzikale uh, bronnen waar jij uh, de mosterd uh, hebt uh, gehad? Om dat eventjes... ah, ik ben altijd een enorm fan geweest van indie muziek uit Engeland, ja? Peter Doherty de Libertines, Baby Shambles, ja, dat, dat blijf ik gewoon luisteren. En dat blijft altijd voor mij interessant. Ja, nou weet ik ook dat, dat jij dat was. Ik weet het niet precies, maar ergens in het prille voorjaar dat je op pad bent geweest met Frank Bond en Roy de Smet om ergens in de zuidoost Beemster ergens een keer een optreden te doen. Of heb ik het helemaal verkeerd? Was een ja. soort tribute was dat, geloof ik, toch of niet? Was ik niet? Dat Was jij niet? Heb ik het helemaal mis. Maar dan gaan we het gewoon even over het begrip tributes hebben. Want als ik uh, kijk uh, in Nederland hoeveel tributes uh, er allemaal uh, zijn. Uh, het lijkt wel alsof we een tribute cultuur uh, hebben in dit land. Ja, en daar laat ik mezelf ook nog wel eens voor vangen. Toch wel? Ja, het zit, er zit wel een lekkere cent in. Ja? Ja. En kijken Volendammers dan toch ook naar de portemonnee in dit uh, hele verhaal? Nou ja, ik, ik moet wel af en toe. <laughs> ja. ja, het is niet anders, uh, wat je zegt. Nee, maar het is ook uh, soms dan, uh, eh, dan uh, als ze je goed vinden, dan zoeken ze het ook op en dan komen ze ook bij dat anders terecht. Ja, ga ik even nog naar je buurvrouw, want uh, je hebt uh, twee nummers uh, meegedaan. Uh, is het dan toch zoiets van, smaakt het misschien naar meer, om toch uh, wat meer uh, met, uh, met je stem iets te gaan doen? Uh, ja, ja, ik zit zelf in wendjes uh, in projecten, dus ik, ik zing ook wel veel. Ja. Maar ja, geen eigen werk. Geen eigen werk, maar, maar, dat, is, uh, ja, maar dat hoeft toch ook niet? Uh, dat als ze jou vragen voor je stem, dat is natuurlijk al heel wat natuurlijk. Ja. Ja, <laughs> ja. Uh, maar uh, zijn er ook nog andere muzikanten die zeggen, nou die Gerana type, die moeten we hebben? Uh... Weet je dat, voor zover jij dat weet, of niet? Of is Niels ja, dan nou dan echt de Dat zou moeten zeggen. Ja, <laughs> ja maar goed. Uh, vond je het leuk? ja. Okay. Ja, nee, ja. ja uh, je en, nog eens ergens. Ja, je komt ergens. Ja, ik ben heel blij dat ze mee wil hoor. Ja, uh, ja. ja, nou ja goed. Uh, voor twee nummers uh, mee, uh, meegenomen in ieder geval. Uh, zelf uh, natuurlijk ook uh, nu uh, geweest voor de tweede maal. Maar nu, uh, en hoe is dit avontuur dan uh, bevallen voor, uh, voor jou? Ja, zeer uh, goed. Ja? Altijd uh, blij hier te zijn uh, Jaap. Oké, okay, nou dat horen we graag. Het is dus, uh, wellicht uh, dat we nog in de nabije toekomst uh, nog iets van jou uh, mogen gaan, uh, gaan verwachten. En, uh, sowieso uh, ben je al bezig met het album. Ja, volgende single. Augustus. Dat is uh, Lonely Farm. Die we net uh, ja, hebben gehoord. Dat klopt. Dat is de derde single. Dus Die ga je in augustus uitbrengen. Is, moet je daar soms ook wel eens een beetje op letten. In, uh, in welke tijdsperiode uh, je bepaalde dingen uitbrengt. Want, ja zeker want, zeker. want in de zomermaanden wil, wil iedereen zich nog wel eens een beetje met, ja, buiten uh, laten zien. Met festivaletjes en uh, noem maar op. Ja, en, uh, en dat de aandacht meer naar die festivals gaat. Dan uh, naar, naar releases die, uh, die worden uitgebracht. Ja, maar de goede dingen die drijven altijd al naar boven, toch? Toch wel, ja. <laughs> dus uh, jij komt gewoon uh, lekker, en dan komt ook weer een beetje dat eigenwijs een beetje. Uh, ja, ja, ik ben niet bang. Jij bent niet bang, in ieder geval. Um, het fenomeen in-store optredens, ben je daar soms ook nog wat eens aan gewaagd of niet? Uh, ik verwacht wel dat als uh, in oktober mijn plaat uitkomt, dat er daarna veel in-store optredens zullen volgen. Toch wel?